And I love her more than the rest of the seasons I have known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 nummer van uh, Robert Blackman. Uh, vorig jaar uh, presenteerde hij het uh, album, uh, dat heette uh, The Lights of Home. Het nummer dat uh, eraf kwam, een van de nummers die eraf kwam, was Night and Day. Heeft het ook heel erg leuk uh, gedaan in ons uh, systeem van van uh, Zandwoord, zat hij in. Dank aan Andor Sandbergen die uh, toch hier en daar ook nog de uh, werkjes van uh, beginnende singer-songwriters en singer-songwriters die een steun in de rug uh, kunnen gebruiken uh, in het uh, non-stop systeem zet. En dit was een van die nummers uh, die erin uh, terecht uh, kwam. Nou, vorige week hadden we dan uh, de aftrap van Filippa uh, Fernandez Andersson, zoals ze voluit heet. Uh, werkje werd uh, mij gewezen op uh, een van de mensen die ooit deel heeft uitgemaakt van de reggende mannen. Trouwens, uh, zo af en toe treden ze nog wel eens op... in de oorspronkelijke samenstelling Bob Fosco En ook Theo Slachter. En achter die Theo Slachter, dat is nou de man waar het precies om draait... huist Thijs de Melker. En Thijs de Melker heeft een studio. En daar heeft hij dus uh, dat nummer van uh, Filipa Fernandez... Uh, eigenlijk vormgegeven. Er komt een uh, albemaan. Uh, dit is nog maar eigenlijk uh, slechts het begin... Maar het is uh, zo verschrikkelijk lekker om uh, naar te luisteren. Hier is Let's Get High van Felipe Fernandez. Oh, oh, oh. When you look at me. Can you see through me? Is there something to hide? Or are we right in history? What do you desire? More than love at first sight Is there more to discover On this given night I'd ask you a good question and Give you something to talk about inside my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 A million miles from the sea, yeah. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and me.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 Believe how much you've grown. I'm sure, there's a brighter future. No lower, I escape with steady stride. Yeah, I told myself to walk on. I told myself to walk on. I told myself to walk on through the early morning light. Yeah, cause I'm a million miles from home. I'm a million miles from the sea.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 Die ook op het label van King Forward staat Is Dick Kwakman Van One Clueless Friends Ik zeg het zo goed Zo zeg je het helemaal goed Jaap. ja. Uh, want ik zie ook alweer het, uh, Een aantal foto's op Facebook uh, voorbij komen Dat je al uh, bezig bent met uh, materiaal met, met echt materiaal er, er is al echt materiaal Het ligt allemaal klaar En uh, we hopen in Goh. maart 2014 uh, Het album uit te brengen Dat ja. hopen we niet, dat gaat sowieso gebeuren uh, Ben jij een plannen? Wat zeg je? Een planner. Wat zeg je? <laughs> dus niet. Uh, maar uh, heeft, uh, ja, uh, heeft zo'n proces uh, tijd nodig om, uh, om dingen gewoon uh, goed uh, voor elkaar te krijgen? Ja, en uh, het had ook een uh, bijzonder proces. Ik ben begonnen uh, in de oefenruimte van uh, Alaska met het opnemen van het album, maar werd al snel overgenomen door uh, Martijn van Waver van uh, Rebel Music. Hmm. En daar in Amsterdam-Noord hebben we de rest van het album opgenomen eigenlijk. Hmm. Het werd een heel leuk project. Ja. Uh, dus wij, wij draaien bij Alternative FM natuurlijk dat uh, nummer From the Sea. Er uh, zit een beetje ook een reggae-achtig uh, ja, uh, ondergrondje in. Uh, heb jij iets met, met reggae? Ik heb me laten vertellen van wel. Nou, dat klopt. Uh, ik, ik zat hiervoor in een, uh, ja, een reggae-band, Elementric... En, uh, dit was toch een, een soort overgangsplaat van, van, van het echte pure reggae naar, ja, naar, naar iets mildere muziek. Ja. Uh, hoe zie je meer? Uh, ook echt als een singer-songwriter en uh, minder als dat, uh, de voorliefde voor de reggae? Nou, Ik, ik, ik, ik ben geen echte singer-songwriter, uh, tenminste niet, niet in, de, in de klassieke zin van het woord. Ik, mm. ik hou van, van experimenteren met allerlei uh, muziekinstrumenten, met allerlei arrangementen en, uh, en dat soort dingen. Um, wat meer gefocust op uh, de moderne muziek ook en uh, ja, dat wil ik ook zo houden. Dus, uh... Ja, maar ja, ik sta wel uh, met de gitaar en een gitaar uh, en een stem op een podium en uh, dan word je als uh, singer-songwriter aangeduid. Nou, daar heb ik geen problemen mee, maar uh, ik hoop dat mensen ook wat meer horen straks uh, op het album dan alleen dat. Ja, want ik neem aan dat daar ook uh, gewoon uh, studiomuzikanten op uh, meespelen. Ja, we hebben een hele dierentuin aan uh, muzikanten uh, leeggeplukt, dus uh, <laughs> juist... <laughs> Ja, de bijgeleiden die worden gewoon geleverd. Uh, Zo'n avond als deze. Uh, dit, is, uh, ja, dit is een heel weekend. Uh, Vallendam mocht uh, aftrappen. Uh, als we het uitzenden dan is de kerst al lang alweer voorbij. Dan zijn de konijnen alweer opgeborgen. Die zitten dan ergens in een hoed of wat dan ook. Maar uh, is dit, uh, is dit uh, ja, uh, een terugkerend ritueel bij jullie hier in Valendam? Nou Laten we het hopen van wel. Wow, we proberen hier toch nu uh, ja, op, op, op, op, op cultureel niveau uh, wel iets te gaan betekenen in, in Vallendam. Met, met alle respect. Voor, uh, voor, voor uh, ja, uh, al wat al bekend is in dan proberen we gewoon uh, toch, uh, toch nu hier een, een statement te maken met, met, uh, met dit festival en uh, met allerlei andere initiatieven die we hebben. En, ja, we, we pakken die ruimte gewoon. Ja, en die, en uh, dat heeft ook uh, te maken omdat uh, jullie uh, ja, bij dat, uh, bij dat uh, label zitten natuurlijk. Ja, maar ja, kijk, voordat, dat is eigenlijk een formaliteit, want voordat het label er was en voordat er sprake was dat, dat, dat One Clueless Friend op het label zou komen, ja, waren, we, waren we al uh, één grote groep bij elkaar. En uh, dat zal ook altijd zo blijven. Dat, ja, en, en dat het nu King Forward Records heet, ja, dat is heel mooi. We hebben er een naam aan gegeven en we proberen elkaar gewoon uh, te ondersteunen. Ja. Duidelijk verhaal. Uh, je zei uh, ergens in het voorjaar uh, van 2014. Als we het uitzenden dan is het 2014. Maar goed, uh, dan, dan, dan, dan schiet het alweer aardig op. Uh, ja, dan uh, wat, wat, wat, wat verwacht je er eigenlijk dan van? Nou ja, je hebt dromen en je, je hebt verwachtingen. En, en je hebt je eigen, je, je lat. Uh, het droom is uh, zo, zo ver mogelijk. Uh, de lat ligt uh, wat dat betreft hoog. Maar aan de andere kant ook weer heel laag. Ik bedoel... Kijk, als, als het album niet gaat lopen en die kans is gewoon reëel, ja, dan speel ik met alle liefde gewoon uh, de, de optredens die ik eigenlijk nu al heb. En uh, ik hoop dat we gewoon wat interessante optredens hebben met band ook. Hmm. Uh, ja, en daar hoop ik eigenlijk op. En vooral uh, het plezier in muziek maken. Uh, dat moet voorop staan. En dat blijft ook voorop staan, zeker. Dankjewel. Alsjeblieft, ja. Ja, dat was uh, Dik uh, Kwakman uit uh, Vollendam. Met uh, one clueless friend. Zoals hij uh, door het le leven gaat. Uh, zoals uh, gezegd... Uh gaat het om het, om het hart uh, als uh, muzikant. Het is sowieso een drijfveer. Als je muziek uh, maakt, uh, eigenlijk moet je, moet je denken van... ja, als je je droom uh, najaagt en het is uh, in de muziek... en voor mij is het uh, in de schrijverij... dan uh, moet je daar gewoon uh, vol voor gaan. Ik zei het al uh, aan het begin van, uh, van Alternative FM. Heel veel aandacht uh, aan het album. Uh, nou ja, heel veel. We draaien gewoon uh, twee tracks in het, uh, hebben we dat in het eerste uur gedaan. En dat doen we ook in het tweede uur. En dat is uh, van uh, niche uh, er album, uh, het... Uh, het album wat uh, volgende week... nee, over twee weken... Uh, in, uh, ja, in de beurt wordt gepresenteerd. Beurt Rotterdam, wilde verstaan. Ik geloof dat ze nog uh, zeer binnenkort... ik dacht, of morgen en anders... Uh, uh, zaterdag in uh, de... North sea Jazz Club uh, in Amsterdam... nog uh, gaat, uh, gaat spelen, deze niche. Uh, een van de nummers uh, die... op het uh, album staat, heet... Uh, Move On! So right in the same time, so wrong I know it didn't work out back then I know that we were no good But you see, tonight Tonight Worthwhile. I guess that the greatest things just got you by so. Zelfs het eh, kraken van eh, de ja min of meer gitaar hoor je gewoon eh, op het eh, album eh, terug. Uh, dat maakt het natuurlijk wel heel erg uh, speciaal, uh, vrienden. daarvoor hoorden we nog een uh, stuk uh, van uh, Niche. Met uh, het uh, nummer Move On. Wat uh, op het album uh, staat. Uh, wat 9 februari, als ik het wel heb, in Beurt Rotterdam wordt uh, gepresenteerd. En het nummer Quiet Girl. Zul je waarschijnlijk morgenavond in de bovenzaal... vanaf 8 uur gaan horen in uh, Paradiso Amsterdam. Dat was Rogier Pelgrim. Goeied. Uh, dan uh, heb ik natuurlijk nog het interview liggen met... Paul Bond, uh, een van uh, de mensen uh, van het, uh, uh, de Dandelion, Want ik kom er zo wat niet op. Maar hij uh, is uh, degene die, uh, die, uh, die, uh, die de vocalen uh, min of meer voor zijn rekening, de lead vocalen. En ik had dus ook met hem een gesprek in de catacombe van de uh, Piers in Vollendam afgelopen jaar. Dit is zo'n avond dat er dus het een en ander plaatsvindt in de Piers in Volendam. En een van de bands die ook spelen is Dandelion. Ik heb ze zelf voor het eerst gezien. Niet eens in Volendam, maar in Almere. Ja. Dus daar is het begonnen Paul. Maar inmiddels zijn er ook weer wat optredens verder. Ja, zeker. Dat was voor de vakantie. We hebben sindsdien... Eigenlijk is het wel grappig, want we kwamen terug van onze vakanties. En toen was eigenlijk gelijk uit in ideeën en zo. We hadden allemaal al nagedacht over uh, hoe we onze visie op de band wilden veranderen. Of, nou, veranderen in zoverre wilden aanpassen dat we het, dat het, dat het professioneler zouden worden. Ja. Want we wilden wel degelijk... Uh, nou, dat wil je natuurlijk altijd. Maar je hobby professionaliseren, ja. dat, je, dat je het... Uh, ja, dat je, dat je beroepsmuzikant wordt en je gedra daarna gedraagt, om zo maar te zeggen. Dus we gingen veel, nog veel meer oefenen. Met het idee van, van nummers werden nog meer aangedragen. We zijn nog inten intensiever met die nummers uh, aan de slag gegaan. Dus uh, ja, sindsdien. Jij bent die, uh, hier als waarnemer. Ja, Heb ja. jij iets gemerkt van de. Ik vind dat als je uh, over mindsetting hebt, hè, dat is wel heel belangrijk uh, om, uh, om te doen. Je zegt net: uh, uh, gedrag: over uh, van als je professioneel muzikant, dan moet je er dus ook naar gedragen. Dat betekent dus een ja. mindsetting, dat, dat lijkt me dan wel. Ja, ja, precies. Die moet, worden. die moet nog steeds worden veranderd, want het is niet zo dat we nu een professioneel muzikant zijn. Maar, uh, Waar ja. Komt het al in de buurt? Ja, wel, ja, Laten we het hier maar even overslaan. Dat willen we, maar ik denk niet dat het dat iets dat we, dat is niet iets dat we aan onszelf kunnen toeschrijven. Dat uiteindelijk moet iemand anders dat... Uh... dat uh, ja, wat ze, Dick, uh, Dick zegt wat? wat? Wat zeg je, Dick? Ja, ja. Just to burst in. Um, wanneer ben je een professioneel muzikant? Want tegenwoordig verdien je geld echt niet meer met, met muziek maken. Maar als je met je voltijdbaan gewoon lekker met muziek bezig kan zijn. Ik bedoel, dan, wat ben je dan wel? Ik bedoel, een, een professioneel muzikant die één, twee keer per week speelt maar lekker uh, uh, tegen zijn zin de auto instapt... en met een band meespeelt. Ben je dan wel professioneel? Wanneer ben je nou professioneel muzikant? Goed, het hangt het wel is... van geld af. Ik bedoel, dat, het is niet geld. Het is gewoon het plezier wat je in de muziek hebt. Ja. Sorry. D dat is uh, de toevoeging van Dick. Uh, uh, wat voortkomt uit passie. Maar dan ga ik het even anders stellen. Mm. Uh, als je muziek maakt... dan moet daar natuurlijk een passie in zitten. Ja. Die heb ik in ieder geval vanavond weer bespeurd. Oké, okay, nou dat is fijn. Ja, Dank je wel. Dat is al... Uh... Fijn om te horen. Ja. Ja, en dan nogmaals over de discussie van wanneer ben je inderdaad uh, professioneel muzikant, ja, dat, dat weet ik niet, maar we hebben natuurlijk wel voorbeelden als een, uh, weet je, groot voorbeeld als Fleet Foxes of Band of Horses of een uh, Local Natives die wel degelijk uh, beroepsmuzikant zijn. Ja. Die kunnen wel degelijk de naam professioneel muzikant uh, ja. uh, geven en weet je, we reach for the stars, weet je, we, we, het kan ons niet gek genoeg. Dus ja. we, we willen eigenlijk gelijk aan hun staan en dat klinkt nu wel erg uh, uh, bijna naïef. Ja. Maar die passie is er, weet je. We merken ook gewoon dat we, dat we daar naartoe moeten. Weet je. We, hebben, we stoppen niet voordat we daar zijn, laat we het zo zeggen. Ja. En het, misschien dat het daarvoor al is gestopt. Maar we gaan het in ieder geval ons best doen om daar... Uh je, op bent, ja, je dan kunnen bent... we onszelf rekenen tot de professionele muzikanten. Okay. En dan, dan hebben we dit interview weer, ja. Dat is goed, dan is het weer een mooi pijlpunt om dan nog een keer het interview te doen. Maar uh, zo gemakkelijk kom je er niet helemaal vanaf. Uh, want uh, als jij dat bent, uh, dan neem ik aan dat de bandleden ook, hè? Dat is de neuzen dezelfde kant op. Ja, ja zeker, ja. ja. Uh, goed, even over, over jullie zelf. Hè. Er zijn al, uh, we zitten nu in december en als we het uitzenden, dan zitten we alweer in 2014. Uh, maar goed, uh, ja, wat kan je zeggen over het jaar wat nu geweest is? Um, het was een goed, een goed jaar. Weet je, we hebben gespeeld, heel veel geleerd, heel veel gedaan. Heel veel nieuwe nummers, heel veel uh, eigen materiaal uh, gecreëerd, afgemaakt. Uh, met dingen bezig, veel nieuwe impulsen. Ja. Uh, veel in de studio tijd, veel... veel eigenlijk, eigenlijk ik zie dit jaar als een van de dingen die je moet doormaken ja. om, om beter te worden. Weet je? Het is niet een jaar waarbij we veel hebben afgeleverd. Wat we, dan de, we staan op de mixtape natuurlijk ja, van King ja. Ford Records. We zijn onderdeel gehoord van het label van waar uh, ja. ah, we er dus ook onderdeel van zijn. King Ford Records, ja, wat ik ja. zojuist ga noemen. En dat is ongelooflijk heftig. Dus dat is wel iets heel moois waar we heel trots op zijn. Een naam die we met eer dragen. Maar uh, de EP die komt volgend jaar uit. Dus die opnames die zijn nagenoeg klaar. Er moet nog wel iets gebeuren. Ja. Maar... Um, ik denk dat het volgend jaar meer uh, gaat gebeuren. Ook omdat er nu uh, die documentaire... Je ja. ziet al die mensen uh, ja, ja, ja. die om ons heen uh, lopen. Er ja. wordt een documentaire over ons gemaakt. Um, waardoor we natuurlijk ook heel veel uh, aandacht krijgen. Dat is heel fijn. We, zitten, we zijn veel met in de studio bezig. De nummers om de plaat op te nemen zijn er ook. Ja. En daar zijn we heel tevreden over. Ja. Dus... Ik denk dat volgend jaar echt een jaar wordt waarbij we medailles gaan halen. Als je dat ja, mag ja, zeggen. Ja, ja, ja. En, ja. Ja, dat is in topsporttermen. Uh, termen. Maar er, er scheldt het ook dat er dus een organisatie erachter staat. Dat je eigenlijk als het ware ja, niet, er niet mee wegkomt. Dat je op een gegeven moment toch... Hè, er staat nu een organisatie, een, een label achter jullie. Dat je toch weet van ja, dat schept een, een bepaalde verplichting, verwachting. Hoe je het maar noemen wil. Um, ja, ja. Enerzijds wel. Uh, anderzijds is het, het mooie aan, aan het label, is dat het iets... Um, het is iets reproductair. Ja, reproductair. Oh. Reproductair. Reprodu reprodu oh. reprodu reprodu ja. ja, wat zei ik even voor? Ik zei reproductief. Ja, zo we, zo zijn zo we zijn ons aan het, aan het, het reproduceren. Ja. Nee, ik wil inderdaad reprocitair. Ja. Dus, uh, dus het, het label doet wat, wat zij kunnen voor jou. Ja. Maar je, je moet ook iets voor het label doen. Weet je, de ja. tijd waarin de artiest uh, ingeschreven staat bij een label... en vervolgens achteruit kan zitten en... Weet je, de, die, die is... Over. Die is eigenlijk nooit echt helemaal geweest, maar we weten wel natuurlijk van een tijd waarin het in de muziekwereld zo prettig ging dat het eigenlijk gelijk op een. Weet je, dat, dat het wel makkelijker ging dan nu. Ja. Het aanbod is veel groter. Er zijn meer. Uh, er, is meer er zijn meer honderden festivals ontspruiten overal. Ja. Het is, is onvoorstelbaar hoe, hoe, hoeveel muziek er op dit moment is. Dus daarom is het een, een mooi, uh, mooi gegeven, namelijk. Een, een bolwerk van contacten en van mensen die ja. dingen voor elkaar doen en elkaar helpen. Uh, weet je? Het is een. Uh, Heel, heel, heel fijn, het is heel fijn. Maar ja, het, is, het is wel een label waarbij je niet wegkomt met alleen aan jezelf denken. Weet je, waar, waarin, je zegt, waarin je zegt van... Familie. Ja, ja precies, ja, zo kun je het zien. Ja. Het is een warm bad. Oké, okay. okay. uh, goed. Nou, ik... Shine uh... your silver light on to Maar dat heeft uh, te maken dat ik uh, weer eens even heel fijn iets uh, heb uh, staan dat, uh, dat op uh, automatisch door uh, staat. Maar dat is uh, even, denk ik, even niet de bedoeling. Uh, dat was uh, Dandelion met Almost Asleep. Uh, de single is inmiddels uh, uh, gevat in een clip. Dus dat weet je dan ook weer. Weer door met uh, het uh, album wat, uh, wat ik uh, voor me liggen heb van Nies. En uh, dat nummer wat je nu gaat horen, dat heet Nervous Breakdown. Hier is uh, samen met een. Orthodox no In the morning gotta run to the bus so I won't be late All day long I gotta run things to be done Cause I know that these things can wait Can be done As soon as we'll be Don't move at all, I panic and I phone, I hear somebody call, a new day has begun.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 Mooi is, het komt uit Rotterdam, het is Nederlands, en toch doet het hier en daar mij een beetje uh, mijn piratenbloed sneller stromen uit de tijd dat we nog nog ergens op zolderkamertjes met een uh, lange antenne op het dak gewoon hele onprettige dingen doen in de ether en toen bestreden we elkaar. De, uh, de zenders van Delta FM. Soul Sonic FM en natuurlijk Connectie 104. Ja, dat kreeg ik in die tijd in de jaren 80. De heren uh, Harms aan de ene kant met uh, Bas het Baar, en uh, wat dacht je van uh, Edwin Keur aan de ene kant? En aan de andere kant zaten dan uh, figuren als Jaap Koper... en Olaf van der Smaal dan op een uh, zolderkamer. En dan hadden we natuurlijk de onvolprezen Kees van Amstel... en Pim Bergkamp met het uh, illustre Solsonic Radio. Ja, ja. En uh, dit soort uh, momenten, dan doet mij dat wel even een beetje uh, dingen. Hier was uh, Nervous Breakdown van uh, Nisch. En ze komt uh, uit Rotterdam. Met een orthodoxe stem van deze rapper er tussendoor. Goed, uh, het is uh, kwart voor tien. Weer een stuk van... Het mooie werk wat uh, vriend Rogie Pelgrim heeft uh, afgeleverd. Morgen in Paradies op Bovenzaal zal hij uh, het een en ander laten horen van uh, het album uh, The Roll the Dice. En dit is er ook op terug te vinden. is one of a kind. Ja, komt hij? Komt hij of komt hij niet? Ja, inderdaad. Overkind, uh, net uh, hoor, zag ik op de Facebookpagina van de heer Giel Belen, welbekend uh, radiomaker op 3FM. Wie zou jou nomineren, of zie je jou nomineren voor uh, de 3FM Awards? Nou, ik weet het wel hoor, eerlijk gezegd. Dat zijn nu al deze twee albums, sowieso voor 2014. Maar ik denk dat het voor 2013 uh, opgaat, dat is jammer. Maar uh, misschien dat Giel daar nog wel uh, chocola van kan maken. En ik krijg een bericht uit het uh, land dat Nish best wel lekker klinkt. Ik dacht het wel, uh, Ronnie. Dat, uh, dat klinkt al uh, oké. Okay. En uh, ja, ik zeg nogmaals, piratenbloed uh, komt wel wat, uh, wat sneller uh, aan het uh, stromen hiervan. Dus ik hoop dat we daar nog meer uh, van, uh, van gaan beleven. Uh, nu even weer wat steviger werk hier bij Alternative FM. Uh, dat is Beyond Violet en Frozen Words. helemaal. Deze Beyond Violet uh, was dat met Frozen Words. Af en toe doet uh, mij dat denken aan uh, dat uh, mooie uh, Sharon van den Adel heet ze. Uh, Within temptation? Ja, ik moet altijd weer even denken van, hoe zat dat ook alweer? Maar daar doet het mij dan uh, een klein beetje aan denken. Het is uh, inmiddels bijna vijf minuten voor tien hier bij uh, Alternative FM op ZFM Zandvoort. Straks uh, gaat... Uh, Tussen hebben vloed uh, het uh, programma uh, ja, de dag afsluiten. Dat doen we met uh, Charles Duif. Dus dat, uh, dat straks, tussen uh, 10 en 12. En dan uh, vreedzaam lekker gaan slapen. En uh, morgen gewoon uh, gezond weer op. Uh, er is niks uh, uh, ellendigs in de wereld, om het allemaal zo te zeggen. Dus in die zin uh, gaat het allemaal wel goed. En eigenlijk uh, is angst een slechte raadgever. En Daarmee maak ik dan de weg vrij voor het uh, laatste nummer uh, van vanavond hier bij uh, Alternative FM. En ik denk dat hij uh, toch wel best uh, heel erg uh, aardig aan uh, komt, als je het mij vraagt. Uh, de Gouden Vogel en Jan van Pieker maakten daar eigenlijk al een toespeling op. Angst is inderdaad een slechtere raadgever. Wat mij betreft, tot volgende week.